12 uur, het NOS-journaal, Mark Visser. Goedemiddag, verstandelijk gehandicapten, vaak slachtoffer van seksueel misbruik. Discussie binnen de VVD over toekomst euro en Sinterklaas bijna in Dordrecht. Het weer, het is zonnig, maar in het westen drijven in de loop van de dag een paar wolkenvelden over. Het wordt 7 graden in het noorden tot lokaal 12 in het zuiden. Morgen is het na het oplossen van de mist zonnig. Het wordt gemiddeld 9 graden en de dagen daarna blijft het droog en overwegend zonnig. Mensen met een verstandelijke beperking zijn vaker slachtoffer van seksueel misbruik dan anderen. Zes op de tien vrouwen met een verstandelijke handicap zeggen dat ze wel eens te maken hebben gehad met seksueel geweld. Dat blijkt het onderzoek van Rutgers WPF en Movisie, een opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Nico van Oosten is een van de onderzoekers. Goedemiddag. Goedemiddag. Zes op de tien vrouwen slachtoffer. Schok u ja. daarvan? Uh, nou, dat uh, tot op zekere hoogte. Um, uit uh, onderzoeken in het buitenland uh, kwamen al eerder uh, schokkende cijfers naar voren. En uh, deze vorm eigenlijk een bevestiging uh, van uh, die vermoedens. Want er waren nooit echt eerder cijfers bekend over dat seksueel misbruik ja. onder uh, deze groep? Uh, nee, in Nederland niet. In, in, in zoverre dat nog nooit mensen met een verstandelijke beperking zelf uh, vragen zijn gesteld hierover. Wel in heel kleinschalige onderzoeken in Nederland, maar uh, niet in een grootschalig onderzoek. Nou, nou hebben deze mensen dus inderdaad een verstandelijke beperking... of handicap. Ja. Uh, dat lijkt me ook lastig om, om die gegevens uh, te krijgen... Om, om vragen te stellen aan, aan hen. Ja, we hebben dan ook uh, gebruik gemaakt van uh, speciaal uh, opgeleide mensen... Sportenpedagogen en gedragskundigen die in de sector uh, werkzaam zijn. En die uh, bij vermoedens van uh, seksueel misbruik ook zogenaamde taxatiegesprekken voeren. En hen hebben we gevraagd om de vragenlijst de mondeling af te nemen. En ze zijn dus uh, zodanig geschoold uh, en geïnstrueerd door ons dat zij uh, uh, zeer betrouwbare antwoorden hebben gekregen op alle vragen. De, de, de en we hebben, uiteraard, we hebben uiteraard ook. Uh, de vragenlijst die we hebben gebruikt, is ook gebruikt in bevolkingsonderzoeken, maar voor hen, voor deze mensen, uh, aangepast aan het uh, taalgebruik. Ja, en, en kunt u iets zeggen over de daders? Wie, wie doen dit? Ja, uh, dat, dat de, uh, het maakt een verschil of je man of vrouw bent. Uh, vrouwen blijken vaker, uh, relatief vaker... Door uh, partners of ex-partners en uh, familieleden en, en uh, mensen dus uit intieme kring uh, uh, seksueel misbruikt te worden. Verzorgers Terwijl, ook? Uh, in een klein aantal gevallen. Uh, de, de, de, meestal gaat het om ex-partners en familieleden en uh, uh, andere intimi, Maar geen, uh, niet zo vaak om professionals. En uh, voor mannen gaat het vaker om bekenden uit de niet-intieme kring. Dus Onder andere dat... medecliënten bijvoorbeeld. Uh, uh, die er trouwens ook bij vrouwen nogal eens zijn. Wat moet er volgens u gebeuren om ja, deze groep mensen te helpen? Nou, er zijn verschillende dingen die moeten gebeuren. Wat, wat belangrijk is, is, want we, wat we geconstateerd hebben, is dat uh, professionals en verwanten uh, vaak slecht op de hoogte zijn van het feit dat seksueel misbruik heeft meegemaakt. Zelfs de ernstige vormen, daarvan zijn ze niet goed op de hoogte. Dus de, de signaalgevoeligheid van uh, mensen in de omgeving is, is heel belangrijk. Uh, maar de andere kant is dat uh, mensen die misbruikt worden... Uh, worden vaak bedreigd, uh, zeker als het om ernstige vormen gaat... om erover te zwijgen. Dus je moet dan echt goed in staat zijn om en de signalen op te pikken... maar ook op een goede manier in gesprek te gaan. Het zou helpen als uh, professionals en verwanten... Uh, ...gesprekken over relaties, intimiteit, seksualiteit... ...dat wat een ja, redelijk normaal uh, gespreksonderwerp is. Dank u wel. Onderzoeker Nico van Oosten. Binnen de VVD is discussie ontstaan over de toekomst van de euro. Het kabinet zou serieus na moeten denken over een eurozone... van alleen Noord-Europese landen, een zogenoemde neuro. Die aanbeveling komt van Patrick van Schie, directeur van de Telderstichting. En dat is het wetenschappelijk bureau van de VVD. Meneer van Schie, goedemiddag. Goedemiddag. En welke landen zouden dan met die neuro mee moeten doen? Nou, de landen die... Uh... Algemeen als veilig worden onderkend, dat zijn uh, Duitsland, Finland, Oostenrijk, uh, Luxemburg en Nederland zelf. Uh, dat zijn ook uh, alle landen in de eurozone die de AAA-rating hebben. Daarnaast ook heeft Frankrijk die, al staat die onder druk. En uh, ja, als uh, Denemarken en Zweden, die nu niet in de eurozone zitten, zouden zeggen... nou, zo'n euro geeft ons wel een goed gevoel, daar willen we aan deelnemen... dan denk ik dat daar geen enkel bledsel voor zou moeten zijn. We nou, hadden jullie ook mee, mee, mee mogen doen. U noemt Frankrijk wel, maar uh, als ik het goed heb begrepen... vindt u eigenlijk dat die niet mee moeten doen met de euro? Frankrijk is lastig. Uh, het, het is... Politiek moeilijk voorstelbaar dat Duitsland zou meedoen zonder dat Frankrijk uh, meedoet. Frankrijk heeft ook niet zozeer een economisch probleem. Het probleem met Frankrijk is dat Frankrijk monetair beleid altijd als een onderdeel van politiek heeft gezien. En daarom zou een euro met Frankrijk uh, heel goed het gevaar moeten afdekken dat monetair beleid een instrument van politici gaat worden. Maar maakt u dan niet in één keer de hele Europese gedachte kapot, die meer is dan mm -hmm. alleen maar economie? Uh, de Europese, dat hangt natuurlijk vanaf wat voor Europese gedachten je hebt. Die politici die daar een gedachte bij hebben dat het een politieke unie zou moeten worden. Ik denk dat die droom ook maar beter kapot kan worden gemaakt zo snel mogelijk. Dat is voor sommige mensen een droom, voor anderen niet. Maar de, euro, uh, de Europese Unie als een vrijhandelsgebied uh, zonder een uh, gemeenschappelijke munt kan natuurlijk prima functioneren. En heeft tot de invoering van de euro ook prima gefunctioneerd. Dank u wel, Patrick van Schie, directeur van de Telders Stichting. Ja. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. De kaper die vanochtend in Turkije is doodgeschoten op een veerboot... had explosieven bij zich. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken... droeg de man 450 gram springstof op zijn lichaam. Eerder was gemeld dat hij alleen nepexplosieven had. Turkse veiligheidstroepen maakten vanochtend een eind aan de kaping... van een veerboot in de zee van Marmara. Daarbij werd de kaper gedood... De 18 passagiers en 6 bemanningsleden bleven ongedeerd. De kaper was een 46-jarige Koerdische extremist. In de oost-Turkse stad Wan zijn inmiddels 32 slachtoffers geborgen... van de aardbeving van woensdag. Gisteren stond het dodental nog op 19. Onder de slachtoffers zijn twee Turkse journalisten... die een reportage maakten over de vorige aardbeving... die de stad drie weken geleden trof. Daarbij waren minstens 600 doden gevallen. De dus journalisten en veel andere slachtoffers zaten in een hotel dat woensdag instortte door de beving. Reddingswerkers hebben in de dagen na de aardbeving 30 mensen levend onder het puin vandaan gehaald.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 In Japan hebben journalisten voor de eerste keer een kijkje mogen nemen in de beschadigde kernreactor bij Fukushima. Volgens de autoriteiten zijn de stralingniveaus voldoende gedaald om het gebouw veilig binnen te gaan. Mochten na een loterij 36 journalisten naar binnen, onder wie vier van de buitenlandse media. Tijdens de rondleiding, die twee uur duurde, mochten journalisten niet op alle plekken komen. Journalist Kjeld Duits vertelt over de voorschriften die zijn collega's opgelegd kregen. ...en die men bezocht binnen de kernreactor onderverdeeld in drie kleuren, wit, grijs en zwart. En in wit mocht alles gefotografeerd worden, maar in grijs zei men dat de mensen van TEPCO, het energiebedrijf... ...de foto's zouden kijken en dan zouden zeggen van deze foto moet eruit, deze foto moet gelist. En in zwart mocht er helemaal geen foto's of video genomen worden.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 Fransen zijn 1,20 euro goedkoper uit voor een pakje sigaretten. Engelsen betalen in België 2,95 euro minder voor een pakje. Ook voor Nederlanders is het lonend om rookwaarde in België te kopen. Opmerkelijk is volgens Les dat de Belgen zelf steeds minder gaan roken. Ben nog drie weken te gaan naar pakjesavond is Sinterklaas weer in het land. De intocht is dit jaar in Dordrecht en daar is ook Jeroen de Jager. Heb je al iets gezien, Jeroen? Nee, Mark. Het is nog niet zover. Maar het kan elk moment gebeuren. Ik sta hier in de Kuipershaven van Dordrecht. De oudste stad van Holland, zeggen ze dan. In 1220 stadsrechten gekregen. Een zon overgrote Dordrecht. Het is echt prachtig. 50.000, 60 60.000 mensen langs die route waar Sinterklaas straks uh, op zijn nieuwe paard langs zal gaan rijden. Een frisse en fruitige Sinterklaas, ook een spannende dag voor hem. Kijken hoe hij het ervan afbrengt. Zal hij zenuwachtig zijn om dit jaar Nederland aan te doen. Maar het ziet er veelbelovend uit hier. Heel veel kinderen die als Zwarte Piet verkleed zijn. En steeds meer kinderen ook, valt mij op, die als Sinterklaas verkleed zijn. En dat vind ik toch wel een beetje gek altijd. Waarom, waarom ben jij als Sinterklaas verkleed? Om, omdat ik die in de stad gekocht had. Maar er is toch altijd maar één Sinterklaas? Ja, maar die heb ik Krijg ik dan een cadeautje van jou misschien? Heb ik niet. Heb je niet? Kijk, heel klein jongetje. Prachtig met een mooie meid erop, een uh, geel kruis erop. Leuke sfeer hier, Mark. Echt. Ik zie de burgemeester, die is ook net aangekomen, zie ik. Uh, dat zou kunnen, ja. Want die moet natuurlijk. De Sint uh, uh, verwelkomen hier. En dan zal... Uh, ja, ik kijk maar steeds naar dat uiteinde hier van die Kuipershaven. Het, uh, Het zou zomaar kunnen gebeuren, elk moment. Het zou mooi zijn als we dat mee kunnen nemen. Die eerste glimp op, uh, op de stoomboot. Uh, ja, Wat kan ik voorlopig nog vertellen? Hij zal hier uh, rond gaan rijden en dan... Uh, om kwart over één zo'n beetje op het Scheffersplein arriveren. Daar is dan de officiële ontvangst, dan zal hij op het podium klimmen. Wellicht even de menigte toespreken. Ja, en dan uh, kan hij, want uh, dat weet je misschien niet... hier in Dordrecht staat het enige echte Sinterklaashuis. Dat is het huis waar hij de komende uh, weken uh, gaat wonen... Uh, Iedereen kan het ook bezoeken. Altijd leuk om even bij Sinterklaas op bezoek te gaan. Kijken of hij thuis is of dat hij aan het werk is. Je weet het maar nooit. Maar Dordrecht is er in ieder geval klaar voor. Dankjewel. Jeroen de Jager vanuit Dordrecht dus. In Iran daar is een zware explosie gehoord bij een legerbasis in de buurt van Teheran. Het zou gaan om een wapenopslag van een eenheid van de revolutionaire garde in Bigane, ten westen van Teheran. Volgens Iraanse staatsmedia zijn er doden gevallen, maar hoeveel is nog niet bekend. Door de kracht van de explosie voor de, explosie, de ruiten in buitenwijken van Teheran. Sport. Na de Rabobank is ook Vakant DCM volgend jaar verzekerd van een licentie voor de World Tour. De Nederlandse wielenformatie ontving van de UCI de verlossende brief nadat het korte tijd in onzekerheid verkeerde. De Internationale Wielenbond gaf sommige ploegen begin november al een licentie, maar verlangde van andere ploegen nog meer tekst en uitleg. Derde grote Nederlandse wielenploeg, Skill Shimano, die hoopt in 2013 een licentie te krijgen. Volleybalster Manon Vlier moet het restant van het pre-OKT in het Kroatische Porac laten schieten. Oranje stilpspeelster kampt met de ontsteking in een knie en is terug naar Nederland voor nader onderzoek. Nederland moet het later vandaag in de halve finales opnemen tegen Frankrijk. Gisteren won Oranje eenvoudig van Griekenland nadat eerder ook al Israël was verslagen. Ook bij die wedstrijden was Vlier afwezig. Windsurfer Dorian van Rijsselbergen heeft een zilveren medaille veroverd... bij de eerste wereldbekerwedstrijd van het nieuwe seizoen. De Teslaar won voor de kust van Melbourne de afsluitende medal race. Maar kwam één punt tekort om de Australiër J.P. Tobin van het goud af te houden. Verkeersinformatie. Bij de ANWB in Den Haag, René Passet. Een uh, ernstig ongeluk vanochtend op de A1 Apeldoorn naar Amsterdam... waarbij uh, zeven gewonden vielen. Bij Knop het hoevenlaken was dat... Er staat nu 4 kilometer file. Het is al lange tijd niet mogelijk om daar de A28 te nemen naar Utrecht of naar Zwolle. In de Schippeltunnel is een uh, wagen wat potgrond verloren. Op de A4 Den Haag Amsterdam veroorzaakt dat file. Bij de Schippeltunnel staat 3 kilometer. Logisch, want er zijn drie rijstroken dicht. Een keer het belangrijkste nieuws. verstandige gehandicapten zijn vaker slachtoffer van seksueel misbruik. Zes op de tien vrouwen zegt wel eens misbruikt te zijn. De noordelijke eurolanden zouden hun eigen euro moeten instellen... zegt de directeur van het wetenschappelijk bureau van de VVD...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 Dit is Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, de HUMAN en de VPRO. Max van Wezel. Een hele goede zaterdagmiddag en welkom bij Argos... het speurneuzenprogramma van Radio 1. Komende maandag begint de week van de patiëntveiligheid... Geen slecht idee, want wist u dat er elk jaar meer mensen... door een fout in het ziekenhuis sterven dan door een ongeluk in het verkeer? Waar het in elk geval veiliger kan, is in de trombosezorg. 400.000 mensen gaan geregeld naar de dienst. Dan wordt hun bloed geprikt en hun medicatie bijgesteld. Degelijker kan het niet, zou je zeggen. Maar dat klopt niet. Ook in de trombosezorg vallen doden door domme fouten. Helene van Beek zocht het voor u uit. Dit is haar verslag. Het gebruik van een bloedverdunend middel is altijd gekoppeld aan bloedingsrisico. Je wilt trombose voorkomen, maar soms ontstaan er bloedingen. Patiënten beginnen bloed op te geven, bloed braken bijvoorbeeld, of bloed bij de ontlasting. Er vallen daar zelfs ook doden bij. Toen heeft ze dus een hele grote bloeding in haar buik gekregen. Echt een hele grote bloeding. Daar zat een hele dikke, harde buik... die helemaal bont en blauw en paars was... van de voorzijde naar de achterzijde. Achteraf zegt men maar in het ziekenhuis, dat is een geaccepteerd risico. Je krijgt uh, je kind niet meer terug. En uh, het, het feit dat ze er niet meer is... Dat betekent dat je gewoon met je schilderspalet, waar een essentiële kleur aan ontbreekt... dat je gewoon verder moet met je schilderwerk. Alleen je krijgt nooit meer zulke mooie schilderijtjes. Tientallen doden vallen er per jaar in Nederland... als gevolg van verkeerd gebruik van antistollingsmedicijnen... en slechte communicatie tussen behandelaars. Op ons verzoek heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg... de bij haar gemelde calamiteiten van het afgelopen jaar op een rij gezet. Patiënten, 84 jaar. Gebruikt antistollingsmiddelen. Na val uit bed, intracerebrale bloeding. Overleden. Patiënt, 39 jaar. Vitamine K niet bij patiënt terechtgekomen... omdat apotheek niet bezorgd na sluitingstijd. Overleden met drugspuit in de arm. Patiënten. 32 jaar. Na bevalling, bloedverlies en slechte stolling. Overleden. Gerrit van der Wal, de baas van de inspectie voor de gezondheidszorg... zegt over deze lijst... Dat is uh, een onderrapportage, weet ik vrijwel zeker. Dat geldt op elk terrein uh, van de zorg. Ik weet niet hoeveel daarvan zijn overleden... maar dat zijn er ongetwijfeld meer dan 25. Dit is een heel serieus probleem. Argos over bloedstollende trombosezorg. 31 jaar en zwanger en, en volledig positief en kritisch... in het leven staande als, uh, als onderwijzeres. Jos van den Hoven over zijn dochter Pascal. Hij woont in Spanje, vandaar dat we hem per telefoon spreken. Uh, Pascal die heeft op haar 19e een kunsthartklep gekregen... als gevolg van een bacterieinfectie en was na die uh, operatie in het Radboud was, uh, weer kerngezond. Om te voorkomen dat de kunsthartklep door stolsels dichtslipt... moet Pascal bloedverdunners slikken. In die tijd ging zij dan ook regelmatig naar de trombosedienst... voor het controleren van haar bloeddikte. En in die tijd slikte zij als medicijn, als bloedverdunning, Marcumar. En vervolgens uh, kreeg zij dus uh, kennis, ze ging trouwen... en vervolgens... Uh, ...had zijn kinderwens... ...en ging ze daarmee naar haar cardioloog... ...die zijn nog steeds bezocht in het Radboud... ...en die gaf haar een heel duidelijk advies... ...en zei, dat kan allemaal, er zijn protocollen voor... ...en die protocollen die zijn bekend bij elk ziekenhuis... ...en het, gezien het feit dat dit een nauwgezette begeleiding vraagt... ...adviseer ik je om een ziekenhuis op te zoeken bij jou in de buurt... ...en dat was het ziekenhuis geworden in Enschede waar ze woonde... ...het medisch spectrum Twente... Jos van den Hoven schrijft in zijn dagboek... over de tijd dat zijn 31-jarige dochter zwanger raakt. 26 april 2001. De bruiloft als hoogtepunt van het geluk. Februari 2002. De vakantie en het goede nieuws van 10 weken zwangerschap. 25 maart. De baby bij 14 weken is kerngezond. 26 maart. Gesprek met de gynaecoloog. Alle controles wijzen op een goede zwangerschap. Om de ongeboren baby niet te beschadigen... moet Pascal veranderen van antistollingsmedicijn. Het nieuwe middel, fractie parine, moet ze zelf spuiten. Door het spuiten kreeg zij klachten over een pijnlijke buik. En kreeg ze ook op die buik bulten als gevolg van het spuiten... Ze ging daarmee onder andere naar de gynaecoloog en de cardioloog. En ja, dat waren normale bijverschijnselen voor het toedienen van dat medicijn, werd toen gezegd. Pascal is ook extreem moe en heeft een veel te lage bloeddruk. Niet zorgwekkend, zeggen de artsen. Ze schrijven de klachten toe aan de zwangerschap. Toch is er zorg. En dat wordt bewaarheid op de avond van 26 maart, wanneer Pascal onderuit gaat. Gert treedt gelukkig kordaat op en laat een ambulance komen. 27 maart, 9 uur ochtends. Uitslag van de echo levert een niet-functionerende hartklep op... als gevolg van bloedstolsels. Haar leven en dat van de baby wordt bedreigd. 11 uur. Vertrek per ambulance met zwaaiende lamp naar Nieuwegein. De familie blijft reddeloos achter. Bij binnenkomst in Nieuwegein heeft Pascal twee keer een hartstilstand... Ze krijgt desondanks nog een nieuwe hartklep, maar haar hersenen zijn beschadigd. Ze is niet meer bij bewustzijn. Op 8 april brengt ze haar kindje dood ter wereld. Eind mei krijgt Pascal een bacteriële infectie. Ze wordt dan in diepe slaap gebracht. Ze ligt in coma. Op 27 juni delen de artsen mee dat ze Pascal van de beademingsmachine willen afhalen. 27 juni 2002. Met lood in de schoenen en pijn in het hart... gaan we naar haar kamer om afscheid van haar te nemen... en haar steun te verlenen op haar reis naar het hiernamaals. De gynaecoloog en de cardioloog in Twente... hebben Pascal niet goed begeleid... bij het spuiten van de antistolling fractieparine. Ze hebben de klachten die wezen op de vorming van een embolie op de hartklep... ten onrechte toegeschreven aan de zwangerschap het medisch tuchtcollege oordeelt dat de specialisten schuldig zijn aan haar dood. De gynaecoloog krijgt een berisping, de cardioloog wordt geschorst. Er is geen blijk van medeleven geweest, Laat staan excuses. En het heeft echt een, een, bijna een jaar geduurd voordat we de dossiers hadden... en toen we ze kregen waren ze niet eens compleet... En we hebben daarbij zelfs ook nog de inspectie van de gezondheidszorg moeten inschakelen. Omdat het ziekenhuis en de specialisten absoluut tegenwerkten om ons de juiste informatie te verschaffen. Je mocht de voet ja. Ik doe u geen pijn, maar ik ga u wel vragen hoe u heet. En waar komt u vandaan? Van Maastricht. Oh, die dus hoeft niet zover te reizen hiervoor. Nee. En slikt u al lang bloedverdunners? 30 jaar. Wat zegt u? 30 jaar. En mag ik ook nog vragen waarom u die moet slikken? Nou, ik ben hartpatiënt. En ik heb een zeven weken geleden een pacemaker ingekregen. Super pacemaker. Dat ik morgen een tijdje geen bloedverdunner mag nemen. En dat gaan ze nou weer corrigeren, tot het ook goed komt. Zochtens vroeg bij de trombosedienst in het academisch ziekenhuis van Maastricht. De wachtkamer zit vol met mensen die hun bloed laten controleren... omdat ze antistollingsmedicijnen slikken. Hey, mijn naam is Patrick González en ik kom hier voor uh, controle... vanwege een trombose die ik eerder dit jaar gehad heb. Maar ik bent nog heel jong? Ik ben nog heel jong, dat klopt. Het kan gebeuren. Bij de trombose denk je aan oude mensen? Ja, ik, ja, dat klopt. Ik kom hier de, de leeftijd wat uh, naar beneden halen. Dat slaagt hij dan. En heeft u die spontaan opgelopen, die trombose? Dat is een gevolg van uh, langdurige dikke duim ontsteek. Is die trombose opgetreden? Ik heb nu een medicijnen die ik uh, ja, Die wil ik hier ja. die even opschrijven. Is ze meegenomen? Ja. En wat had het bij de ja. logic? Wanneer is dat gewiddet? Iedere dag. Hele... Oh dagelijks. Ja, dagelijks. De trombosedienst controleert de INR. Een maat voor de stolling van het bloed... bij patiënten die medicijnen gebruiken tegen trombose. Het merendeel van de patiënten is oud. Patiënten met een nieuwe hartklep, met hartritmestoornissen... een trombosebeen of een longembolie. Hoeveel pillen ze moeten innemen hangt af van de hoogte van de INR. Goedemorgen, meneer Gussens. Goedemorgen. Ik zie dat u een vrij rood oog heeft. Heeft u dat al langer? Van de vorige week. De vorige week. Maar nou, dat heb ik hier wel. Je heeft nooit contact gehad met de huisarts daarvoor? Nee, ik er geen last van. Geen, geen last van. Ik zie inderdaad, de afgelopen periode was INR ook in uw streefgebied. Dus wat dat betreft um, zit dat al goed. Alleen als het zicht weggaat, gaat, minder wordt het altijd eventjes alert te ja. blijven. De trombosedienst werkt op een ouderwetse manier. Patiënten laten hun bloed prikken en gaan weer naar huis. In het laboratorium wordt de waarde van de INR bepaald. En de trombosedienst stuurt diezelfde dag nog per post... een kaart aan de patiënt met de aangepaste dosering. De marge waarbinnen de INR moet liggen is klein. Het bloed moet wat extra dun zijn om stolselvorming te voorkomen... maar ook weer niet te dun, want dan is het risico op bloedingen groot. Bij een gevaarlijk hoge INR moet de patiënt onmiddellijk stoppen... met het slikken van bloedverdunners. De trombosedienst belt dat dan meteen door... Maar het komt voor dat mensen niet bereikbaar zijn, zegt Jolanda Klaasens van de Maastrichtse Trombosedienst. Het, het ergste zou zijn dat je de politie of zo erop afstuurt, zeg maar. Want het is levensbedreigend op dat moment. We hebben wel ja, technieken, huisartsen. Ja, soms gaan we er gewoon naartoe en, en ja. Posten bijvoorbeeld de deur, zal ik maar zeggen, bij wijze van spreken, of we komen via buren erachter, maar het kost soms heel veel tijd. En waarom? Omdat mensen niet die verantwoordelijkheid nemen en bereikbaar zijn, wat we wel vragen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg bracht in oktober 2010 een rapport uit: keten trombosezorg niet sluitend. De inspectie was gealarmeerd door een eerder onderzoek... de zogeheten Harm-Wrestling-studie uit 2006. Daaruit bleek dat 35 van alle vermijdbare ziekenhuisopnames... wordt veroorzaakt door complicaties met medicijnen... die op een of andere manier bloedverdunnend werken. Van pijnstillers dus, zoals een simpel aspirintje of diclofenac... tot de antistollingsmiddelen Syntrom en Marcumar. In die laatste groep zitten de coumarines... Dat zijn hoogrisicomedicijnen. Daarom is de controle van de INR zo belangrijk. Zo'n 400.000 patiënten maken regelmatig de gang naar de trombosedienst... om hun bloed te laten prikken. Nederland is het enige land ter wereld met zo'n netwerk van trombosediensten. En toch gaat er veel mis. In het inspectierapport staan voorbeelden. Gebrekkige uitwisseling van informatie tussen behandelaars beperkt de telefonische bereikbaarheid van trombosediensten... voor patiënten en voor artsen. Faxen van de apotheek aan de trombosedienst die achter hun bureau vallen. De meeste fouten met antistolling ontstaan in de communicatie. Met name bij de overdracht van de ene naar de andere behandelaar... of van de trombosedienst naar de apotheek. De inspectie eist maatregelen en stelt een landelijke stuurgroep in. Voorzitter is Hugo Tenkate hoogleraar interne geneeskunde in Maastricht. Het rapport doet belangrijke conclusies en eh, die onderschrijven we allemaal... Eh, waar het gaat over eh, communicatie, over het ontbreken van een goede vorm van ketenzorg. Met ketenzorg wordt bedoeld in dit geval is de aaneenschakeling van, eh, van personen... en instanties die eh, zorgen dat een bepaald beleid wordt uitgevoerd... Dus als een patiënt komt met boezemfibrilleren, dat is een hartritmestoornis... en daar heb je vaak een indicatie voor antistolling... ter voorkoming van beroerte door embolieën. In de meeste gevallen is de cardioloog dan de voorschrijvende dokter... dus die geeft het eerste recept af. De patiënt komt vervolgens onder controle bij de trombosedienst... dus dat is de tweede schakel, of eigenlijk is de patiënt de eerste schakel... is dus de cardioloog de tweede schakel, de trombosedienst de derde... De uh, patiënt moet op een gegeven moment uh, uh, is niet meer onder controle bij de cardioloog. Komt dan onder hoede van de huisarts. Dat is dan een vierde keten of partner. Uh, moet op een gegeven moment geopereerd worden. Dan komt een chirurg in het spel. Dat is ook weer een, een speler in die keten. Uh, en bovendien speelt de apotheek hier een rol in mee als leverancier van de medicijnen. Maar ook als partij die advies geeft over het juiste gebruik van die medicijnen. Dus je hebt al gauw in zo'n keten zeven verschillende personen of instanties die heel erg goed met elkaar zouden moeten communiceren en die daar goede afspraken over zouden moeten kunnen maken. En de inspectie constateert dat het daar met name mis kan gaan. De inspectie eiste dat er per 1 juli 2011 een actueel medicatieoverzicht binnen 24 uur beschikbaar moet zijn voor elke patiënt. Een deadline die niet is gehaald. Alle partijen die wij spraken, van artsen tot apothekers tot trombosediensten... noemen daarbij de Eerste Kamer als boosdoener. Want die heeft de invoering van het landelijk elektronisch patiëntendossier geblokkeerd. En dus is dat medicatieoverzicht er voorlopig ook nog niet. Een tweede deadline voor een verbetering... een case manager, ofwel regisseur voor elke patiënt die antistollingsmedicijnen slikt... per 1 oktober is even min gehaald. Dat zegt voorzitter Ten Katen van de stuurgroep. Ja, dat kun je concluderen. Dat, dat, dat is zo. Het zal goed zijn en ik ben van harte bereid... om daar met de inspectie over te gaan praten. En dat zal ook wel nodig zijn... omdat die uh, inspectie-deadlines in feite niet gehaald kunnen worden. Dat heeft een hele simpele praktische verklaring. Wat is de simpele praktische verklaring? Dat het hele proces buitengewoon ingewikkeld in elkaar zit... En dat, uh, dat het maken van het ontwikkelen van die ketenzorg... niet iets is wat je binnen een jaar voor elkaar krijgt. Eerlijk gezegd vind ik de adviezen uit het rapport dan ook een tikje naïef. In de zin dat ook de inspectie kan weten... dat de uitvoering daarvan hier niet zomaar uh, alle minuut plaats kan vinden. Daar is veel voor nodig. Dat leverde tot nu toe vooral papier op. Een landelijke eerstelijns samenwerkingsafspraak anti-stolling... En sinds mei van dit jaar ligt er een werkdocument met als titel Behandelaarschap is Meesterschap is Vakmanschap plus Samenwerking. En dat is een rapport over wie de regie heeft bij een patiënt met bloedverdunners. Odette Pauw, directeur van de Federatie Nederlandse Trombosediensten en ook lid van de landelijke stuurgroep Trombosezorg, zegt dat alle organisaties die daarin zijn vertegenwoordigd dit werkdocument nog wel moeten goedkeuren. En zover is het nog lang niet. Het is heel lastig om met grote verenigingen... met een gemandateerde persoon iets af te spreken. Dat gebeurt, dat is gebeurd. Maar dan moet het terug en dan moet iedereen zich daaraan conformeren. Dat zijn grote verenigingen met veel disciplines, met, met, met veel leden... die daar ook allemaal weer wat over te zeggen hebben. Dus dit zijn trajecten die in het algemeen lang duren... En uh, ik zelf ben van mening dat de patiënt op dit moment in, in dat hele traject van medicatieoverdracht absoluut een grote rol heeft. De patiënt moet overal waar hij komt, bij de drogist, bij de apotheek, bij de tandarts, bij de specialist, bij de huisarts, steeds zeggen, denk eraan, ik gebruik antistollingsmiddelen. Uit de inspectiereport blijkt dat er de meeste fouten worden gemaakt um, bij overdrachtsmomenten. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja, ja maar het had per 1 oktober had het geregeld moeten zijn. Dat Ja, Nou ja, je kan wel eens wat. De inspecties kan voortvarender zijn dan het gaat in de praktijk. Dat is niet ongebruikelijk. Dat zien we wel vaker. We vragen inspecteur-generaal van der Wal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de IGZ, of de deadline voor die case manager is gehaald. Dat weten wij niet. Uh, we hebben dat gevraagd. We gaan ervan uit dat partijen dat uh, ook hebben gedaan. Dat is niet gebeurd? Dat zegt u. Nee, dat zeggen de mensen die ik interviewd heb, ah. die erover gaan. Ja. ja, dat vind ik een ernstige zaak. Uh, ik weet dat we hier over een lastige kwestie praten. Ik, ik weet dat er een hele mooie Engelse uitdrukking voor is. Uh, it's everybody's business, everybody's problem, but nobody's concern. En dat lijkt hier een nobody's responsibility. Uh, het is van iedereen, maar niemand trekt het naar zich toe. Niemand uh, spreekt de anderen erop aan van... en nou moeten wij samen eruit komen. Dus dat maakt dit ook wel lastig en ingewikkeld. Dat zie ik ook wel. Maar het valt me toch tegen dat het uh, nog niet zo ver is... als wij verwacht en gehoopt hadden. Op basis van de laatste stuurgroepvergadering is afgesproken met de stuurgroep, in ieder geval met de voorzitter... en VWS en inspectie om tafel, om te zeggen van... jongens, dit gaat niet goed, dit gaat te langzaam. Hoe kunnen wij hier nu versnellingen aanbrengen? Dat die versnelling nodig is, vindt ook professor Freek Verheugd... hoofd van de afdeling cardiologie van het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis in Amsterdam... en deeltijd hoogleraar in het UMC Sint Radboud in Nijmegen. Als man uit de praktijk benadrukt hij nog eens wat de gevaren zijn wanneer het bloed van een patiënt te veel is ontstold. Uh, ja, dat kan erg zijn, want deze behandeling uh, uh, heeft nogal kans op bloedingen... die je niet wilt. Uh, dat patiënten beginnen bloed op te geven, bloed braken bijvoorbeeld... of bloed bij de ontlasting. Dat is natuurlijk een heel erg uh, alarmerend signaal voor patiënten... en ook huisartsen. En die patiënten worden dan gepresenteerd op een eerste hulp... Uh, met bloedingen bij antistollingsgebruik. De meest aardige is de hersenbloeding. Uh, en dat is een catastrofale complicatie van uh, antistollingsbehandeling. Er vallen daar zelfs ook doden bij. Deze week stuurt de inspectie op ons verzoek... een overzicht van de 69 calamiteiten... die sinds het verschijnen van het rapport in oktober vorig jaar... bij haar zijn gemeld. Het is een droevig stemmend document. Patiënten, 80 plus... In een verpleeghuis overleden aan trombosebeen en hersenbloeding. Reden? Niet opgemerkt dat antistollingsmedicatie was gestaakt. Onoplettendheid en onvoldoende communicatie tussen verzorgers en arts. Patiënten, 85 jaar, overleden in het ziekenhuis. Reden? Hersenbloeding. Niet tijdig herkennen van een te hoge INR. Verwisseling van INR met andere patiënt. Onoplettendheid en onvoldoende communicatie. Onder andere door de trombosedienst. Patiënten, 57 jaar. Overleden in het ziekenhuis. Tijdens opname diepveneuze trombose vastgesteld. Diezelfde dag overleden door massale embolie. Geen prophylaxe gegeven. Niet bekend met eerdere diepveneuze trombose in 2004. Patiënt, 58 jaar. Overleden in het ziekenhuis. Gebruik van twee verschillende antistollingsmiddelen... coumarine en fractieparine na ziekenhuisopname. Dat heeft mogelijk een fatale longbloeding veroorzaakt. Patiënt, 48 jaar, acuut hartfalen. Overleden in een GGZ-instelling door trombosebeen. Enkele uren voor overlijden onvoldoende onderkend. Inspecteur-generaal Van der Wal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Er zijn zo'n 15 tot 20 aan dit onderwerp gerelateerde calamiteiten per jaar... die ons gemeld worden. Het afgelopen jaar waren het er wat meer... Ik denk zelf dat dat niet is omdat de zorg slechter is geworden. Dat lijkt mij sterk na het verschijnen van ons rapport. Maar dat er wat meer aandacht voor is gekomen. Dat er dus meer is gemeld. Um, die calamiteiten die zijn heel divers. Dat loopt van mensen die een, een melding over een valincident... waarbij iemand is gevallen, overlijdt met antistolling... tot uh, verwisseling van patiënten. Een, een doseringsvoorschrift wat voor de ene patiënt bedoelde ze naar de andere is gegaan. Um, daar nou waren dus ook mensen bij die zijn overleden? Jazeker, ja. Over het laatste jaar zijn we dat even nagaan uh, en daarvan zijn er 25 overleden. Dat is uh, een onderrapportage, weet ik vrijwel zeker. Dat geldt op elk terrein uh, van de zorg. Uh, ik heb u in het begin al die getallen genoemd uh, uit de HARM-studie... en daar kwamen we dus op 1600 opnames... Uh, gerelateerd aan antistolling per jaar. Ik weet niet hoeveel daarvan zijn overleden, maar dat zijn er ongetwijfeld meer dan 25. Dit is een heel serieus probleem. Die 25 doden zijn dus pas het topje van de ijsberg. Want veel calamiteiten bereiken de inspectie niet, zegt inspecteur Van der Wal. Zoals de ongelukken met antistolling bij de 90-jarige mevrouw Doeve uit Apeldoorn. Zij kreeg een biologische hartklep in Nieuwegein. En moest van de hartchirurg drie maanden het medicijn Syntrom nemen... om embolievorming op die hartklep tegen te gaan. Na de operatie gaat mevrouw Doeve voor herstel naar het ziekenhuis in Apeldoorn. En daar gaat het mis. Dochter Sini Kalksma Doeve, zelf verpleegkundige, doet haar verhaal. In Apeldoorn zijn ze daarmee gestopt. Ik kreeg ze dus uh, in het begin alleen nog ascal En uh, ze zijn hier gewoon uh, verder met, met, met verdere behandeling gestopt. Ja. Ik had het bij haar opname reeds doorgegeven. Omdat het mijn moeders grote angst was om embolieën te krijgen. Want haar moeder is eraan overleden. En een zus van haar is eraan overleden. Dus, uh, dus het was mijn moeders grote angst. En uh, ondanks dat ging men er niet uh, op in. De moeder van Kalksma krijgt in het ziekenhuis in Apeldoorn... een longontsteking en gaat daarna aansterken in een verzorgingshuis. En vrijdags belden ze me s morgens op. Ze zegt: zie, ik ben zo benauwd geweest vannacht. En toen dacht ik, nou, dat kan niet die hartklep zijn. Want de dokter had gezegd, die zit prachtig. En het hart was prima. Dus ik denk, dan moet er uh, iets met de longen, met de embolieën zijn. En dat was dus ook zo. Daarna uh, is men dus uh, heel hard uh, antistolling gaan geven. Zowel de ascal als de asinocumarol als de fraxodiprikjes. En, uh, en daar is ze dan na een week uh, mee naar huis gegaan. Dat werd dus gecontroleerd door de trombosedienst. Dus die keek wel naar de INR-waarde. Maar ze zijn dus toch doorgegaan met alle drie...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 Dit is nou typisch weer een voorbeeld van een landelijk verschil van inzicht. Het ene ziekenhuis vindt dat het zo moet en de andere vindt dat het zo moet. Of je dat de specialist steeds kan kwalijk nemen. Het, de hoofdbehandelaar in zo'n geval is dan de dokter in Apeldoorn... die zo'n patiënt overneemt uit het hartcentrum en beslist... van, nou, ik vind dit bij deze patiënt niet meer nodig, want de richtlijn of want... De patiënt heeft die en die wat wij noemen comorbiditeit... andere aandoeningen waar zo'n patiënt ook nog aan leidt... en die misschien het doorzetten van zo'n behandeling gevaarlijk maken. Ja, dat die dingen gebeuren, eh, ondanks alle goede intenties... van alle eh, dokters die om zo'n patiënt hebben heen gewandeld. Landelijke, liefst internationale afspraken over antistolling... zouden een deel van de oplossing kunnen zijn. Net als de invoer van het elektronisch patiëntendossier. Waardoor elke behandelaar over de medische gegevens van een patiënt kan beschikken. ICT in de zorg kan ontzettend helpen. Zeker bij uh, samenwerking in ketens of in netwerken. Uh, zeker als het ook gaat om medicatieoverdracht. Maar uh, het is nog altijd zo, rotzooi erin, rotzooi eruit. Um, dus... Ja, het kan helpen, maar het is geen noodzakelijke voorwaarde. En nog sterker, als je niet de goede informatie instopt... dan gaat het schijnveiligheid creëren of een nieuwe fout introduceren. Als je een verkeerd recept schrijft, uh, je gaat dat automatiseren... Ja, dan blijft dat fout natuurlijk. En het gevaar is dan, dat, uh, en dat is met automatiseren zo... dat het gemakkelijk bewaard blijft... Uh, gemakkelijk verspreid wordt, want daar is het eigenlijk voor... en door veel meer mensen gedeeld wordt. Dus het is ook nog niet zonder risico's. Ook. Binnen een paar jaar komen er geheel nieuwe medicijnen op de markt... om patiënten te ontstollen. Met die nieuwe medicijnen hoeft de INR niet meer te worden gecontroleerd. De trombosedienst dreigt daarmee overbodig te worden. Worden de huidige problemen in de trombosezorg binnenkort nog opgelost? Vragen we aan cardioloog Verheugd. Als u mijn echte mening wil weten, ik denk het niet meer. Ik denk dat die nieuwe middelen, zo gauw ze vergoed worden. Want dat is nog steeds niet het geval. En we hebben zelfs op dit moment geen uitzicht zelf dat er een vergoeding voor komt. Um, uh, dan zal het nog wel even duren. Maar zo gauw de nieuwe middelen dat er zijn. De behoefte bij de artsen is zeer groot naar een makkelijker behandeling. En ik denk de meerendeel, merendeel, maar dat weet ik niet helemaal zeker. van de patiënten toch graag over wil op iets makkelijkers. Waardoor ze niet meer de gang naar de trombosedienst uh, hoeven te hebben. Uh, maar de toekomst zal de nieuwe middelen zijn. Daar ben ik 100% van overtuigd. Dus ik denk dat die zorg niet verder zal verbeteren. Uh, tot de nieuwe middelen er zijn. En ondertussen overlijden er mensen. Omdat er te veel of te weinig bloedverdunners worden gegeven. En blijven drama's. Zoals in de familie van Den Hoven. zich afspelen. Na de dood van dokter Pascal wordt het leven voor Jos en zijn vrouw nooit meer zoals het was. Je krijgt uh, je kind niet meer terug. En uh, het, het feit dat ze er niet meer is... betekent dat je gewoon met je schilderspalet... waar een essentiële kleur aan ontbreekt... dat je gewoon verder moet met je schilderwerk. Alleen je krijgt nooit meer zulke mooie schilderijtjes. <middels> De lijst met 69 calamiteiten die de Inspectie voor de Gezondheidszorg gemaakt heeft, kunt u vinden op www.onjo.nl, de site voor onderzoeksjournalistiek van de publieke omroep. U hoort een bijdrage van Helene van Beek, Kees van der Bos en technicus Alfred Koster. Uit de onuitputtelijke Radio 1 muziekcollectie Joe Jackson. En it's different for girls. Argos. Radio Ono. Commotie in de wetenschappelijke wereld de laatste weken. Er werd eerst schande gesproken van de verderfelijke activiteiten van de Tilburgse sociaalpsycholoog Diederik Stapel. Deze week werd bekend dat ook in Nijmegen sprake is van mogelijke fraude. Een senior onderzoeker van het Universitair Medisch Centrum Sint-Radboud... nam ontslag nadat hij zou hebben gerommeld met onderzoeksgegevens. In de studio in Nijmegen verslaggever Helene van Beek. U hoorde daarnet al over de problemen bij de trombosedienst. Maar, Helene, je hebt je ook verdiept in die Nijmeegse fraudezaak. Hè? Wat is er aan de hand? Nou, dat klopt. Wij kregen eigenlijk vorige week al um, het bericht uh, dat, uh, dat er iemand uh, ontslagen was... wegens uh, ja, wetenschappelijke fraude. Omvang wisten we niet. We weten dat het een, uh, iemand die doet uh, onderzoek bij huisartsgeneeskunde Het is ook een huisarts. En, um, ja, en, en daarna uh, trok eigenlijk gewoon de mist op. Wij hebben uh, heel veel mensen geprobeerd hierover te ondervragen... Uh, ik ben ook onmiddellijk naar de, um, de vertrouwenspersoon gegaan, omdat daar zoiets altijd terecht moet komen. Maar die blijkt um, wel op de hoogte te zijn geweest van die zaak, maar die zei echt, uh, ik, ik kan er niet over praten. Hij heeft wel toegegeven dat de raad van bestuur, professor Korstens, dat is de decaan... die heeft dan wel gemeld dat er een fraudezaak was. En uiteindelijk heeft dus deze professor Korstens uit de raad van bestuur het helemaal alleen afgewikkeld. Dus er is ook niet wat moet eigenlijk volgens de protocollen, want ook op universiteiten zijn daar regels over... Er um, moet gewoon een uh, vertrouwenscommissie zijn, wetenschappelijke integriteit, die hier in zijn alle rust naar kijkt. En die zijn allemaal nou, wat, gepasseerd eigenlijk? Die zijn totaal gepasseerd. Dus wat, wat ons enorm verbaast is, waarom uh, is er zo enorm voortvarend, uh, zoals Korstens dat zelf zei. Want we hebben hem namelijk maandag al uitvoerig uh, gesproken hierover... Dat wilde hij niet op band ja. en hij wilde ons ook niet ontvangen. Dus dat hebben wij ja. telefonisch gedaan, want hij wilde het kort houden, had niet veel te melden. Hij heeft allemaal alleen afgewikkeld en ook nadat hij uh, deze onderzoeker, uh, huisarts, zeg maar, um, ja, zeg maar heeft uh, ontslag laten nemen, zo brengen ze het dan, maar hij moest gewoon weg die man, um, heeft hij bijeenkomsten gehouden voor het personeel. Die wisten ook allemaal helemaal niet wat er aan de hand was. De medewerkers, de onderzoekers van het instituut. En die heeft die bijeenkomst gehouden en heeft die gezegd... Um, uh, jullie kunnen vragen aan mij stellen, daar geef ik antwoord... maar als jullie geen vragen hebben, zeg ik ook niks. Hm. Dus ja, het is gewoon een raadsel. Er is iets gebeurd met een tweede handtekening op een lijst. Ja. Of het dan enquête is of interview, weten we niet. Maar, maar die, we die, die huisarts heeft zelf ontslag genomen... als senior onderzoeker bij Sint-Radboud. Dan, dan ja, dat is toch een soort schuldbekentenis... Natuurlijk, dat doe je niet zomaar. En dat doe je ook niet na één gesprek. Hè? Want, uh, want daarom bijvoorbeeld wat wonderlijk is... dat Roos Vonk. dat is de wetenschapster... die betrokken was bij het vleesonderzoek van Stapel... die is nog steeds uit de lucht uh, gehouden. Dat uh, vleeseters egoïstisch ja. uh, hufters zouden zijn. Ja. ja. En dat is dus de grote kwestie geworden waar, waar uh, meneer Stapel uit Tilburg mee tegen de lamp gelopen is. Maar zelfs hij is eerst op non-actief gesteld. En dan komen keurig onderzoekscommissies die vervolgens uh, feiten presenteren. Um, nu is er wel, na, nadat deze man ontslagen is... en ik sluit niet uit nadat dus journalisten en, en Argos erachteraan is gegaan... wel zeggen ze een onderzoekscommissie ingesteld. Maar zelfs dat kunnen wij niet verifiëren, want niemand mag met ons praten... En, en niemand wil zeggen wie dan in die onderzoekscommissie zit. Alleen de, de vertrouwenspersoon, professor Holdrinet... die heeft ons wel te woord gestaan. En die heeft echt gezegd, ja, dit, dit, ik, ik weet het niet. Het is gewoon een spierballenvertoon van een raad van bestuur. En of dat een overreactie is door stapel. Ze geen imago-schade willen hebben. We weten het niet. Maar het is in ieder geval niet volgens de procedures verlopen. Dit klinkt een beetje naar de oude Sovjet-Unie, hè? Van geheime onderzoekscommissies. ja. Ja, en, en als journalist uh, word je dan eigenlijk alleen maar meer... Um, um Nieuwsgierig, Want dan denk je, uh, waarom doen ze er zo geheim over? Want ze zijn er eigenlijk tegelijkertijd juist wel heel trots op... dat ze fraude, de pro, degene die promoveerde bij, uh, op dit onderzoek, een, een dame hebben wij begrepen... die heeft gemeld van er klopt iets niet, er missen tweede handtekeningen. Dat kan dus ook zijn dat een tweede controleonderzoek... wat moet in de, in de niet-harde wetenschappen, hè? want het gaat om pijnbeleving... en dat is dus suggestief, dus dan moet altijd niet mm -hmm. één iemand constateren... dat iemand pijn heeft, maar ook een tweede. Nou, dat is niet gebeurd of er is geen handtekening ondergezet. Ik denk dat het niet gebeurd is. Nou, die heeft dat gemeld toen hij gegevens kreeg van dit klopt niet. En um, ja, um, dan, dan zou je dus daarna moeten zeggen... nou, dan moet je meer artikelen van zo'n man gaan bekijken. Het is ook een toonaangevend uh, iemand in deze wereld. Dat vinden wij ook wonderlijk. Dat ze dus niet gewoon openheid van zaken geven. Hij zou op, op, op korte termijn een landelijk congres uh, voorzitten... Daar moet je zich er terugtrekken. Uit het uh, wetenschappelijke tijdschrift Huisart en Wetenschap heeft hij zich teruggetrokken. Het Landelijk Huisartsgenootschap, uh, uh, dat is de wetenschappelijke club van de huisartsen. Daar is hij allemaal teruggetrokken. Dus de schade die toch al aangericht is voor deze man, zonder dat wij weten wat er was. En je weet is kennelijk enorm. wie het is, Hélène. Ja, wij weten het. Noem we naam wisten is. het vorige week al. Nou, dat doen we niet. Oh. Om nou, dat, um, daar hebben we, nou dat, daarom hebben we het ook al niet, niet nog eerder gebracht, terwijl we het al lang wisten. Juist omdat wij niet weten, welk onderzoek gaat het nu? Ik heb nu een vermoeden, maar we weten het niet 100% zeker. En we weten niet um, wat er nou precies misgegaan is. En voordat je iemand nog verder beschadigt, um, vonden wij het toch wel netjes om het nu maar nog niet te noemen. Oké. Okay. Hé, hey, ehm... Um... Je zegt het al, de, deze man is uh, heel snel de deur uitgewerkt in Nijmegen... terwijl er ja. uh, naar Diederik Stapel in elk geval nog onderzoek is gedaan... naar Roos Vonk onderzoek wordt gedaan op dit moment. Ja. Uh, is, er, is er een soort paniekstemming aan de Universiteit van Nijmegen... van iedereen ja. waar ook maar één vlekje aan zit, moet er nu gewoon uit? Is er een soort hype aan het worden? Nou, dat is niet uit te sluiten. Ik heb ook een, een mail um, uh, ja, onderschept of gekregen. Dat was de mail van deze decaan Kostens. Die heeft hij aan alle medewerkers van het Radboud Ziekenhuis gestuurd. En uh, um, daarin stond, ik, hier is het rapport van uh, de commissie Leeveld. Dat is een wetenschapper, die heeft dus onderzoek gedaan naar stapel. En dat was dus dat onthutsende rapport, dat het echt heel erg was. Lees dat allemaal, dit is verplichte kost. En als u dan aan mij vraagt, kunnen wij ook zo'n stapel hier in Nijmegen verwachten? Um, dan kan ik daarop niet ontkennend antwoorden. Blijf je het uitzoeken? Ja, hè? Ja, daar blijven wij zeker mee bezig. En we ja. krijgen de naam nog te horen als je genoeg bewijs hebt, hoop ik. Ik vrees het wel. Helene van Beek was dat over een uh, ja, wel erg uh, snelle, slordige ontslagzaak... aan het Universitair Medisch Centrum Sint Radboud in Nijmegen. Dit was Argos, met uh, veel mistoestanden... en rare, geheimzinnige affaires in de medische wereld in Nederland. We zijn er uh, volgende week weer, uiteraard met... Uh, achtergronden bij het nieuws en dingen die in het nieuws zou moeten zijn. Dingen die worden uitgezocht door commissies, maar we mogen niet weten wie er in de commissie zit en dat zoeken we dan ook voor u uit. Goed weekend. Meneer Koolvoort. Willem. Onderwaterfotograaf Willem Kolvoort duikt in de vijver van vroege vogels. Nog meer water. Als jij het even zingt, hè Menno. Mediterranee. Zo blauw. Een promotieonderzoek naar de kleuren van de zee. En Bas Haring. De duurzaamheidsrevolutie. Biobollen. Plus actie, de strijd actie, tegen de natuurwet actie, van Henk Bleker. Actie. Luister morgenochtend van 8 tot 10 naar Vroege vogels. Actie. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Als ik zeg een noodfonds van 1000 miljard euro. Wat zeg jij dan? Amsterdamgold.com. Bescherm je vermogen. Ik ben Lot Bierens, 56 jaar en ik heb een hbo-opleiding. Ik ben heel goed in evenementenorganisatie.